Iedere vrijdag een mooie break. BNN 2D zet een punt achter de week. Iedere vrijdag sluit ik in BNN Today d de week af. Vanavond doe ik dat samen met Jakals, Erik Dijksta en RTL Nieuwsverslaggever over PIM CD. En uh, we bellen zo meteen nog even met uh, Ben van den Burg, oudschaatser. Die is uh, nu, als het goed is, nee, volgens mij is hij nog steeds bezig. Die Elfstedentocht. toch. Denk ik wel, Hoe is hij begonnen dan? Ja, vanochtend, heel vroeg. en Naar 50 kilometer had hij dat het al Dat kan gehad. sneller, Ben de Vondreberg. Ja, vond ik dat mee is. Mee. Ja, het kon sneller. Hij heeft geloof ik 20 jaar niet geoefend. Hij nou, dus kan heel je... snel lullen, dat is in ieder geval. Dat is we wel, ja. Daar hebben we het over. We hebben het zo nog even over de enorme media-hype rondom uh, de, de tochtertochten. En we hebben het uh, over andere nieuws. Bijvoorbeeld Alberto Contador. Die werd geschorst omdat hij natuurlijk doping heeft gebruikt. Um, je kan trouwens ons volgen als je dat wil... Uh, het knopje webcam op radio 1.nl kan ik missen. En Lucky Kink die is aangeschoven voor de topic van vandaag. Ja. Het nieuws van vandaag is toch nog ook een beetje dat winterweer, want Nederland maakt zich op voor het laatste schaatsweekend. Nou ja, um, aanbevelen qua, qua tochten uh, um, uh, zijn er allerlei uh, mooie gebieden. Dus ik zou vooral zeggen van de zoek er eentje uit. Uh, een beetje in de regio. Er zijn echt volop mogelijkheden. Um, en vooral uh, zorg dat je uh, ja, een beetje voorbereid op pad gaat. Ja. En dan premier Rutte. Ik vind het een van de leukste dingen op de baan tot nu toe... om met jou mm -hmm. te kunnen spreken via deze verbinding. Dat is goed. Volgende keer gaan we weer kletsen, Rutte. Uh, je bent namelijk het lekken uit de ministerraad zat. Heeft u nog uh, zaken van de agenda afgevoerd... omdat daar berichten over in de krant waren verschenen Dat zou zomaar kunnen. Ja? Ja. Maar u zei net dat de kranten verkeerd waren geïnformeerd... maar dat is dus eigenlijk niet zo. Want die waren ja, goed geïnformeerd, maar naar aanleiding van krantenberichtgeving... heeft het ja. van de agenda gehaald, hoor ik net. Stel nou eens dat het zo zou zijn, dat de genoemde onderwerpen... een link hebben met de mij gewaakte opmerking... dan is het feit dat het stuk niet behandeld... laat toch zien dat die krant verkeerd was geïnformeerd. Ja, ja. ja, dat is dus al een beetje ingewikkeld. Hè. Eh, goed Snel door naar de NS, ook in het nieuws. Die hadden een hele week aangepaste dienstregeling... vanwege de weersomstandigheden, heldere lucht, mooi zonnetje, klein briesje. Dat is echt killing van de wissels en leidingen. Laatste nieuws is dat de dienstregeling nog aangepast blijft... tot met woensdag sowieso... en minister Schulz van Stilstaande Treinen is klaar met de directie van de NS... en wil nu ook dat ze van hun bonus afzien. Ik zou zelf... Uh, uh, als ik zelf uh, uh, over mijn uh, bonus ging, ook zelf zeggen van ik lever hem in. Want ik heb niet voldaan aan datgene wat ik wilde gaan doen. Willem. zet hem aan, achter. Meer dan 20.000 claims zijn er al binnengekomen van uh, zeurende reizigers. Tenminste, dat vind jij maar, Erik. Het, het is te overdreven. Nee, nee, ik vind het wel terecht. Ik bedoel, die, de, de Nederlandse spoorwegen in Nederland, dat is toch ook één groot drama... En weet je, ik reis niet heel vaak met de treinen, maar ze nu en dan. En als je met de trein reist, dan krijg je in Nederland altijd het gevoel: je bent een loser. Je bent gewoon een sukkel. Dan, dan stap, ik stap in, vorige week ging ik naar Rotterdam. Dan stap je in in Amsterdam. Nou, dat is net alsof, je, alsof het daar al gebombardeerd is of zo, weet je wel. En ik kom één keer per jaar met een filmfestival, dan kom ik in Rotterdam. En dat doe ik al tien jaar. En al tien jaar lang is het station in Rotterdam is ook een puinhoop. Weet je, waar gaat het over, man? Waarom kunnen die stations niet worden afgebouwd? Als die treinen, als ze al rijden, dan rennen allemaal mensen die rennen daar naartoe. Weet je wel, dat soort Dat is toch verschrikkelijk? Weet je wel, en het is toch eigenlijk, is dat al sinds die NS ge, uh, geprivatiseerd is, is het al gewoon één groot drama. Het dus terecht dat doen, al die mensen daar lopen te klagen? Ja, ze, ja, zijn, de, ze zijn er nu echt daadwerkelijk over aan het nadenken om het misschien toch maar weer samen te voegen en dan het, het staatsbelang ja. weer, nou weer nou ja, op te krikken. Eh, niet dat wij nou SP-talen uit willen slaan of zo, ja. maar dat is eigenlijk helemaal niet zo'n slecht idee. Ja, dus, dus op zich ook goed dat ze nu maar op dat speciale aangepaste dienstregeling blijven rijden. Want uh, dan kan het minder in de zoek Ja, Als de mensen maar weten waar ze aan toe zijn. Ja. Want afgelopen vrijdag was ik nog voor het nieuws op Utrecht Centraal. en toen om drie uur sprak ik met de woordvoerder van de NS. Die zei, ja, nou ja, god, het gaat eigenlijk wel oké. Okay, en we hebben een paar storingen, maar in principe kan alles wel rijden. En twee uur later, ik ja. wilde net weer wilde teruggaan naar de redactie. Nou, dat lukte dan niet vanwege de sneeuw. Weer terug naar Utrecht Centraal, want er reed niks meer. En er was gewoon één groot blauw leeg bord. En dan werd er omgeroepen. De trein naar Den Haag Centraal, en dan bleef het stil de trein naar, en dan <lacht> krijg je later weer van. Er rijden helaas geen treinen van en naar dit station. Dennis, biedt excuses aan en geeft geen u een bakje koffie. Ja, En ik nee, hoor ook inderdaad uit. van iemand die bij de radio werkt dat inderdaad uh, vanaf tot, tot de Vloksnel alle woordvoerders allemaal te bereiken waren... en daarna viel de een naar de ander weg. De 06 nummers nee, deden het niet meer. Ja, Alles dat, was klaar. Maar dat schijnt ook te maken te hebben... dat wij in Nederland hebben wij één groot net. En veel andere landen, bijvoorbeeld Zwitserland, die hebben dus Stukjes, aparte blokjes, ja. weet je wel. En wij, wij hebben in Utrecht aan de trein die vertrekken... omdat we wachten op een machinist uit Maastricht. <lacht> En ze ja. hebben veel betere, wis, veel betere wissels daar. En die zijn weer te duur voor ons. En dat is, ah, maar dit is toch ook iets... Ik bedoel, we, toch we, ook hebben, we, hebben, we hebben Oranje <laughs> en we hebben Koningshuis en de NS. En dat bindt ons, denk ik. Toch in ons gezeik. Ja, nou ook, ja. ja ik, vind het, ik vind het wel grappig dat het aantal klachten. dat neemt echt toe. Hè? Dus alsof mensen dat echt hebben ontdekt nu om te gaan klagen over de 20.000, weet je. Ja, vier, wat is het? 24.000 per minuut konden ze aan, geloof ik. Uh, en dat ging niet helemaal. Dat waren, dus ja. er waren er meer per minuut. Ja. Maar is, is er iemand hier aan tafel die wel us Ja, Erik, jij dus. Uh, ja, wel eens. wel us met de trein? Of voor maar de rest bij bij de voorkeur, ja. Is niet. Nee, ja, in principe, die, die, die trein van Utrecht naar nou, Amsterdam die doet het altijd wel. Ja. Hm. Meestal. Behalve, dat is dan wel weer grappig. Hè? Als je dan een keer een feest hebt in Utrecht. en je rijdt van gaat vanuit Hilversum en denkt, nou, ik pak dit keer gewoon echt even de trein. Dan rijdt hij meestal niet. En dan is ja. het toch weer balen. Eén keer zondagmiddag moest moeten spelen in Tivoli samen met Anouk. En toen dacht ik, ach, ik ga met de trein, neem een gitaar mee. De treinen reden niet, dan moest ik op een bus wachten. En toen ging ik gewoon te laat komen. Toen heb ik uiteindelijk toch maar weer gewoon de auto genomen. Verschrikking. Verschrikking. Kortom, ja. Ja. bij jullie begeven jullie onder die andere 20.000 zeikerts. Ja, ja dit dat, <laughs> dat is de conclusie. BNN Today. Zet een punt. punt achter de week. Ja, Bellemijn, als ik naar jou kijk, dan krijg ik zin om te dansen. Heb ik opeens, dacht ik. En toen dacht ik, ik had eigenlijk een andere plaat ingepland... maar toen dacht ik, zag ik Mando Jauw in de kast staan. Uh, ontzettend leuk, wederom. Niet Manu uit, Nee, niet nee. Manu Chau, Mando Jauw, uit Zwe Ook uit Zweden, trouwens. Het is weer een, Zweeds, uh, weer een Scandinavische aangelegenheid. En die hadden uh, een, uh, een paar jaar geleden, drie jaar geleden om precies te zijn... een dijk van een hit met Dance With Somebody. Daar kwam ah. de Gloria nog eens een keer overheen. Uh, van Twee fantastische nummers van een bandje... wat, uh, wat op Pinkpop vervolgens in 2010... echt de boel volledig ondersteboven speelde. Erg, erg fijn. Dus vandaar nog een keertje in de rerun Vijf minuten lang dansen met Willemijn. Dance with somebody, man. Doe ja. Eerst hijgen. <laughs> Dance with somebody. Heerlijk. Uit Zweden is Mando Jauw. Lekker beentje. Zometeen krijg je iets moois. Zometeen heb ik een leuke New Yorkse singer songwriters Maar dit kwam dus uit Zweden. Mando Jauw en dan. lekkerder dan ik dacht. Echt waar? Ja. Was... Jijmer. Jezus. Willemijn. Oh, oh. Hey, Mando Jauw, dus dance with somebody. Pastegler. Oh, tweede helft bij Twente Heracles is een minuut of 7, 8 oud. Heracles er altijd op een 1-0 voorsprong door de goal van Everton in de 33e minuut gemaakt. En Heracles is ijzersterk uit de kleedkamer gekomen. Heeft Twente vanaf de eerste seconde onder druk gezet. Jaagt Twente in het eigen stadion tot op de eigen achterlijn op. Zoals nu Rosales overkomt die Douglas in zijn hoofd heeft. En Twente weet zich er geen raad mee. Twente verspeelt telkens de bal. Twente staat onder zware druk. Jansen schoot al bijna een bal in zijn eigen doel. Heracles heeft twee, drie, vier corners mogen nemen in het begin van de tweede helft. En is dus echt op jacht naar een tweede goal. En was daar dus al een aantal malen dichtbij ook. Twente zal zich moeten herpakken. Want anders beleven de heren van Steve McLaren een hele vervelende avond in de wetenschap. Dus dat Twente als het vanavond van Heracles wint. De koppositie zou heroveren in de eredivisie. Maar daar ziet het dus voorlopig niet naar uit. Niet alleen staat de ploeg uit Almelo met 1-0 voor. Maar Heracles is met name in de tweede helft beter en scherper. Luc die is weer aangeschopen voor nou ja, het tweede grote onderwerp. Juist. Ja, ja. Ja. Ja, Dat is we het het toch? we moeten nog heel even terug naar de Elsteden toch? En dan vooral de media-aandacht rondom de Elsteden toch? Want als er deze week iets bewezen is, niets, stopt de rollende media steen. De grote climax was woensdagavond iets voor acht. Ik heb nu voor het eerst in de zevenjarige geschiedenis van dit programma Breaking News op mijn oortje. We oh. gaan rechtstreeks naar Erik in Leeuwarden. Erik, wat is er aan de hand? Ik. Erik. Hallo? Ja. Ja. <laughs> Hallo? Erik. Hallo? Ja. Ja. ja. <laughs> hey. Hallo? Hallo? Ja. Ja. Ja, het laatste nieuws is hier dat er is hier zo meteen om 8 uur een persconferentie Oké, okay, dan gaan we om 8 uur. Hallo? Ja. ja. Persconferentie om 8 uur. Oké. Okay. Oké. Okay. Goed, persconferentie was dus een slecht nieuwsgesprek, <laughs> <Ja, lucky. laughs> Weet het allemaal, een dreun in gezicht van de media vooral. En die hadden zo groot uitgepakt. De RTL kwam zelfs met een uur durende special woensdagavond over de ja, maar Het begint dan om half negen, maar zou het dan niet kunnen zijn dat we ja, al hebben gehoord ben... dat er helemaal geen ja. Elfstedentocht komt? Nou, dat is mijn grootste angst ook voor vanavond. <laughs> Want ze hebben een behoorlijke lijn gezet met, met Albert Verlinde die die kant op komt, Frits Wester, Rietje Ritsma, Siet van de Ploeg. Iedereen zit er aan tafel, dan zal het toch gebeuren dat ze zeggen: ja, Hij gaat niet door. Ja, waar moet je dan in godsnaam met Albert Verlinde over hebben? Hè? Toch de Elfsteden kenner van Nederland. <laughs> Dag dames en heren, goedenavond en uh, hartelijk welkom bij deze bijzondere uitzending met de speciale naam RTL Elfstedenkoorts. Ik heb de nodige rare uitzendingen, in mijn leven mogen presenteren, ontslagen mogen meemaken op tv, maar een uitzending mogen presenteren over een tocht die niet doorgaat. Is toch weer een geheel nieuwe dimensie, kan ik u vertellen. Maar gelukkig louter deskundigen hier aan tafel die daar van alles over kunnen zeggen. Ja, want gelukkig zijn er in Nederland medeskundigen over de keren dat het toch niet doorging, maar dat hij wel <lacht> doorging. Zo was er dus een hele lange special over 1999, een mooie warme winter was dat. 2002 was er flinterdun een flinterdun laagje ijs. En weet je nog die winter van 91? Och, man, zo ver hebben we nog nooit van afgezeten. <lacht> het is jammer. Het was namelijk zelfs een speciaal op dicht. IJsjournaal. Het is 6 februari en buiten is het min 7 graden. Welkom op deze maandag bij het IJsjournaal. Rechtstreeks vanuit het clubgebouw van de schaatsclub Ankeveen. Ja, na het barbecueblad, de zonnebrilshow, de hoikost thermometer en de regenradar is er nu dus ook het IJsjournaal. Jeroen Smelt en Ijs van der Brink waren niet de enigen die vol uh, <lacht> into de Elfstedentocht gingen. Nog nooit schaatsen de er zoveel verslaggevers alvast de Elfstedentocht. Dirk, we kennen jou van de, van de redactie waar de graphics gemaakt uh, worden. We ja. kennen jou niet als een hele sportieve man, tenminste als collega. Nou ja. Heb jij, uh, hoe, hoe vaak schaats je eigenlijk? Uh, ik, ik heb dit jaar heb ik één keer eerder, eerder geschaatst, twee dagen geleden. Eh, want je bent nu op 1 derde, hoe, hoe is het gegaan tot nu toe? Uh, uh, nou eigenlijk wel lekker, ik heb een beetje pijn aan mijn voeten, maar voor de rest uh, is, het wel, is, is het eigenlijk heel goed te doen. Nou, en dat dan drie dagen lang prachtig, <laughs> drie fantastische dagen wij. Ja en degene die ook uh, pijn aan zijn voeten heeft, de man van wie ik vroeger uh, plaatjes in mijn agenda had geplakt, oud schaatser Bent van de Burg. Ja. Had je een poster van mij boven je bed? Nou ja, in mijn agenda. Ja, echt waar. Leuk. Ik was hè? erg dol op jou. Ben van de Burg, ben, ben je al klaar? Want je bent er nu aan het schaatsen. Ja, ik ben al steeds op gaan reizen. Ik, ben, ik kom net van Dokkan. Ja. En dan heb je meewind. Dus dat is fijn. Ik moet ongeveer nog 20 kilometer. En je... Ja, en um, ik heb je een beetje gevolgd op internet, want je bent de hele dag live te zien. Ja, lach is dat, hè. Nou, volgens mij voor jou iets minder. Want Je hebt, je hebt het zwaar, begrijp ik. Ja, echt, ik had dit nooit verwacht, joh. Ik dacht, dat rijdt zo weg. Dat leeft zo logisch. Uh, ooit is geschaas. Maar hm. ik heb twintig jaar niet meer getraind. En dat is toch niet verstandig. Hoe laat moet je binnen zijn, Ben? Voor twaalf uur, geloof ik, hè? Ja, ja, ja, dat is officieel. Maar ja, wij gaan natuurlijk niet officieel. Maar ik ben links zo half verder binnen. Nou oké, okay. keurig toch? Maar is het, is het, hoe is het? Is het mooi? Of is het alleen maar ja, afzien? Ja, ja, maar dat is ook zo jammer. Ik wilde in de eindeloze einders kijken met... Weet je, ik zie nu wel, zie ik het st st stilpannetjes, ik zie mooie sterren, geen volle maan. Dus ik wilde daarvan genieten, maar ik heb helemaal geen tijd om te genieten. Maar voor het plan was, ik ga lekker ergens lunchen met een glas wijn. Op mijn gemak. Ik heb alleen maar soep langs de weg. Langs nee, de baan, dus ja, dat vind ik allemaal net niks. Maar goed, dat heb ik toch maar gegeten. Dus ja, het, dat is allemaal tegengevallen. Ja. Maar met dit soort dingen is het zo. Weet je, morgen is het leuk, dat is raar hè. Ja. Maar ook je slechtste vakanties zijn de afgelopen mooiste vakanties geweest. Lekker mooi. Hé, hey, hoe was het ijs bij Balk? Uh, Balk jongens, ah, heel slecht joh. Ik, ik ben ook zo hard gevallen. Echt, nou, en ik heb denk bloed in mijn schoenen van de blaad. Ik heb mijn schaatsen nooit langer een uur aangehad. En nu heb ik ze over vanaf vanmorgen half acht aan. <lacht> nou, succes. Ja. En, uh, dus bij Balken was het heel slecht, veel valpartijen. En, uh, maar wij hebben ook wel geluk, want de wind is gaan liggen. En kom je ja. van collega schaatsers tegen daar, die hem ook vandaag proberen ja, te verbrengen? Ik denk 100 uit 200 man. En, en, en ben jij de snelste? Nee, ik ben echt onwijs langzaam. En ik, heb, ik ben met drie anderen, nou, die trekken we er doorheen. En, uh, maar anders had ik het nooit gered, nooit. Ben, het klinkt alsof je er eigenlijk volstrekt geen lol aan beleeft, eerlijk gezegd. Nou ja, op dit moment nou, ik heb nu voor de wind, ik ga er nu weer lol aan beleven. Ja? Maar ik had, ik had een stukje ijs, denk ik, ja, wat doe ik hier, op die ijsvlakte, in Friesland, in de kou. Ja, weet je, dat is echt geen lol. Nee. Maar nu, weet je wel. Nu ben ik er bijna, nou ja nog uh, een uur, en uh, dat vind ik het wel leuk. Je gaat het wel redden Ben? Ja ik ga het wel redden. Als je het redt dan pak ik weer een plaatje van je in mijn agenda. Ah oh, wat mooi, dat vind ik leuk. <laughs> maar ik ben wel een oude man geworden die koud wordt hoor, dus dat is wel... Uh, dat geeft niet, meer. ik weet hoe je er vroeger uit zag. Oké, okay. ja doe maar een foto van vroeg. Ja doe ik. Toen mooi hoe ik knap was. <laughs> ja. nou, ben heel van veel plezier vanavond. Sterke. Ja heel veel sterkte vooral. Oké, okay. okay. doeg. Hoi. Ben van de burgers dus die, uh, die het volgens mij ook wel een beetje gehad heeft. En uh, degene hier aan tafel die het meest gehad heeft, is Erik Kortom. Die heeft zich kapot geërgerd deze nou, hele week. Laat het dus mag ik het even heel kort omschrijven. Ik heb van de week een tweeter uitgegooid en, en die luidde het als volgt. Door alle hitse, heigerige, hysterische media-aandacht krijg ik bijna het gevoel bij mezelf, dat ik tegen die tocht ga zijn. Terwijl eigenlijk, die hele tocht me geen reet interesseert, maar het, ik kon echt nergens kijken of luisteren. En ik werd geconfronteerd met mensen die om de drie minuten gingen kijken hoe, hoe meer, of er een ja. halve millimeter ijs aangegroeid was. Je, moet, je moet hem aankijken. Ja, nee, nee, maar, nee, maar, maar, dat is, ja, maar dat is zijn werk. Dus ik vergeef ja. het hem ook. Ik snap jou ook wel. Ik was daarbij van. toen het momentum waar daar was, dat het niet doorging. En eigenlijk had dat ook een zekere ja, schoonheid. Maar da, ja, maar dat, he, ja, dat, dat is... Da, maar, ja, dat was ja, maar ook maar wel Erik, mooi. Dat want heeft je bent met, ook... met, met z'n allen zo opgepeten en dan... Het gaat niet door. Maar dat heeft oh, nieuwswaarde. Dat moment dat, dat zo'n wiebewieling daar gaat zitten en zegt... Het gaat niet door, dat heeft nieuwswaarde. Het moet uitgezonden worden. There's ja. notes live, whatever. Maar dat is ook volkloren ge, geworden. Maar dat gepegel op de radio en op televisie ja, maar dat over... Toch... Over overal dat hoort mensen... ook bij die folklore. Weet je. Ik ben het helemaal met Pim eens. Normaal zit je nu nog te lullen het is de hele week over Griekenland. Of over het plan van de PVV. Over de Oost-Europeanen. Maar we hebben het hele week gehad Dat over is onze nieuwe folklore, hè? He? Nee. Bij balk, weet je wel. Dat is, ja. toch, dat is toch te gek. Ik vind dat ook wel iets hebben, hoor. Ja, ik, ik, ja. Ik, uh, ik werd daar heel driftig van. Ja, wat je natuurlijk wel op, als je naar die persconferentie kijkt van maandag. Hè, toen het allemaal misschien wel zou gaan gebeuren. Kijk, je hebt natuurlijk de nieuwsenders die erop afkomen. Maar je hebt ook de sportsenders die erop afkomen. Je hebt de roddelzenders die erop afkomen. Je hebt alle Friese omroepen die erop afkomen. Dus het was echt... Ik heb eigenlijk bijna nooit zoveel journalisten gezien... voor een persconferentie. Dat was echt bizar om mee te maken. Ja. En, toen, en, dat, <laughs> en de wereld draait door. Is, is die, die begonnen eigenlijk. Dat was natuurlijk die maandag. Dat ja. was de maandag voor de ja, eerste persconferentie. Ja, dat was die maandag voor Ik weet nog, toen zaten we ochtends te vergaderen. En wij zitten dan... Dat is een klein, heel klein inkleekje in de keuken. Hè. En we ja. zitten daar ochtends te vergaderen... het lullen over en alles. En ja, een beetje koud en zo. En dan belden we met Mathijs. En Mathijs zei... Het ijs! We moeten het alleen maar over ijs hebben. <laughs> ik denk van, nou, die is gewoon helemaal gek geworden, weet je wel. Maar daardoor gaven wij uiteindelijk met de wereldrijd door zo ongeveer de aftrap. Ja. Ja. Voor een totale ijsgekte. Dus ik weet niet of Matthijs dus is eigenlijk... een glazen bol thuis heeft. Matthijs die... van Nieuwkerk is eigenlijk... Dat nou, dat is wel, de, deze... die gaf wel de eerste jou tot die hele toestand. En de, hoe gaat dat dan zoiets? Want dan zit daar uh, Erma Wennema's zat er te doen ja, hè, en Wennerma's Erik, vaak Erik in bij ons. En zit, zitten jullie dan achter de schermen? jongens? Hier gaan we morgen mee door, want dit moeten we even ver. Ja, dat was op een gegeven moment wel zo. Maar de, weet je, die twee, met name Wennema's en Tuiten, die waren zo opgefokt op een gegeven moment met z'n tweeën. Die stonden ook na de uitzending, zaten die met z'n tweetjes, ook aan tafeltjes met met, katen, met enorme kaarten van Friesland te over. Ja, dan gaan we morgen, gaan we dit doen en dan gaan we daar naartoe. En ja, dat wordt helemaal ja, maar te gek. Mag, weet je? mag je even iets vragen? Want uh, uh, uh, als ik als ik als luisteraar, zeker van, ook van Radio 1... Maar en, en ook op alle andere zenders en op televisie... als ik vind dat ieder uur de, de verslaggeving op elkaar lijkt... het totaal niet origineel is, want iedereen spreekt dezelfde ja, mensen... Ja, zie jij gaat... die ijsgroei niet, hoor. Ja, maar want ik... die was er wel, hoor. Ja, nee, maar we luisteren. ik hoor echt de hele dag... alleen maar hetzelfde lulverhaal continu rondzingen. Ja, maar dat hoor je, je hoort toch ook hetzelfde lulverhaal als het gaat over Griekenland? Hoor je toch ook de hele dag hetzelfde lulverhaal? Of als het gaat over de NS, hoor je ook de hele dag hetzelfde... En nu gaat dat toevallig dan over het ijs bij het Balken in het Slotenmeer. Ja. Nou, ja, dan vind ik waarschijnlijk andere dingen ook belangrijker in het leven dan een ijs bij Balk. Maar. Uh... Hebben jullie als verslaggevers veel gemerkt? Van, want jullie zitten natuurlijk ook op Twitter en jullie volgen ook de media. Krijg je dan persoonlijk ook wel berichten van: Joh, heb het dus ergens anders? Nou, over? je krijgt. Voorals, of eerst krijg je heel veel berichten van mensen die echt enthousiast zijn met jou. En die zich inderdaad afvragen: van hoe dik is het ijs? Hoe vinden ze het daar? Moeten we helpen met vegen? Of ga zelf niet voor die camera staan, maar ga zelf ook eens vegen. Want dan raakt het ijs bij, dat die sneeuw niet geval. <laughs> aan het ijs in balk. Echt waar? Maar ik moet, ja, de klerenleiders ja, zijn we ja, dan ook. Toen heb, nog, toen heb ik nog overwogen om echt met zo'n schop naast me te gaan staan... voor de camera, <laughs> dat hebben ik niet gedaan uiteindelijk. Maar... Um, ja, uiteindelijk is er geloof ik, ja, Elfstede, nee, kreeg ik nog een tweetbericht van, van hou er nou eens mee op met die Elfsteden toch door mijn strot douwen en dat soort dingen. Maar dat was wel echt wel een, een enkele tweet en de meerderheid was toch wel positief. Want kijk, je kunt er, ik, ik snap best dat mensen er niets meer hebben, maar het is gewoon, als je daar bent in Friesland, dat enthousiasme van die Friese zelf, maar ook het enthousiasme van de Nederlanders, het enthousiasme van de schaatsers, weet je, het is één keer in de vijftien jaar. Misschien dat het kan gaan gebeuren. Er ja, wordt natuurlijk ook wel gezegd: uh, uh, die, die enorme lsd die heerste eigenlijk alleen maar bij de media. En voor de rest viel het wel mee. Nou, daar ben ik het niet helemaal mee nee, eens. Dat vind ik ook niet hoor. Als je kijkt naar, als je gewoon uh, een mooi voorbeeld was in Balk ook. Dat op een gegeven moment uh, was ik daar s ochtends en toen was er een eenzame oude Fries, was sneeuw van het ijs aan het vegen. En toen kwam er een, omroep, een oproep van omroep Friesland. En die zeiden van: Jongens. We moeten het met z'n allen doen. Ja. En echt, binnen een uur stonden er, denk ik, 60, 70 man. En daarna werden het er meer dan 100. Dus dat enthousiasme was er wel degelijk. En ook als je naar de hotelboekingen kijkt bijvoorbeeld... ja, die waren allemaal volledig voorgeboekt. Een hotel vroeg 500 ik wel, euro. Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat van dat soort dingen zoals... we doen het met z'n allen, of we gaan met z'n allen vegen... of gemeenschapszin, daar krijg ik wel ontiegelijk jeuk van, hoor. Ja. Daar kan ik helemaal niet tegen van. Jongens, wat geweldig dat we samen allemaal zo enthousiast zijn. Weet en, je, dat, dan, dat... en dan ah, nog, nog uitvloeiend in het aller allerergste... dat we opeens binnen de programmering van de Nederlandse televisie... om vijf uur s middags geconfronteerd worden met een programma... waar mannen opeens gebreide truien aan gaan trekken... en ons terugbombarderen ja. naar 1949. Echt verschrikkelijk. Het E-journaal bedoel je. Jezus Christus, wat <laughs> een verschrikking is dat, zeg. Maar Erik, als je dat cynisme nou even uh, laat varen... Nee, sparen, dat is niet. Ik ben nee, heel ik eerlijk. Heb het, ik, heb het, ik heb het niet tegen okay. Erik die over de geiten wil de nee, maar Je maar hebt het heb het even... het is maar over die gemeenschap. Nou, nee, en maar zo. het gaat gewoon als, als je dat oprecht constateert hè, en je legt daar ook verder, je, je, je ja, je aanschouwt het, je ziet het en je verslaat het. Het is niet zo dat dat je het groter maakt dan het is, weet je, je ervaart daar dat mensen echt enthousiast zijn voor die tocht. Ik ben met je eens. Ik ga geen oproep doen dat heel Nederland moet gaan helpen met vegen. Maar je ziet daar gewoon in Friesland op een gegeven moment. Werd dat ijs niet snel genoeg schoongevecht? En toen kwam er een ijskaart. Een man die had een kaart op het ijs gezet. Met een enorme sneeuwveger ervoor. Nou, ja, het hielp verder niet erg uh, mee. Maar goed, ja, hij het was deed leuk. ook wel. Ja, dat ja. was leuk, bedacht. Weet je. En ja, dat, ja. Dat, dat, dat is toch wel leuk om te zien. Dan moet je ja, het mee eens zijn. Ik, deed, ik vind dat wel leuk. Maar, maar dingen zoals gemeenschapszin of. Ik heb ook een paar keer het woord noberschap gehoord, weet je. Nou, dan krijg ik echt jeuk in mijn reet, krijg ik dat Kijk, best. ik vind die tocht fantastisch. En ik had het geweldig ja. gevonden als ze gekomen was. Ik ook, Jij, dus het echt jij niet. stelde voor uh, laatst, uh, Erik Dijkstra, van laat die toch nou gewoon alleen ja. gereden worden door de, door de Tour. Dat en, vind en, ik, en dan dat, niet, of uh, sorry, door de wedstrijd. Ja, door de wedstrijd. Uh, de wedstrijd kijk, ja. ik vind marathons gaan, vind ik een fantastische sport. toch, dat is een klassieker, hè, die we niet zo heel vaak meemaken. En als het aan mij zou liggen, doen we gewoon met 200 van die wedstrijdsgaafjes er Want niet van vaker voorkomen. Ja, natuurlijk. Dan kun je bijna, kun je bijna om de twee, drie jaar kun je als een tocht organiseren. Als het publiek maar gewoon op de kant blijft staan en niet op Maar dat Het is, ijs. is toch juist, ja. ja, oké, okay, maar leuk. Da, da, da, ja, daar dat... moet je dan over nadenken. Ja. Maar dat, dat gedoe met we gaan er met zo'n 16.000 overheen en dan komt er iemand net te laat voor een kruisje. Ja, daar vind ik ook wel even lachen. Maar van mij hoeft dat allemaal niet zo. Dus jij leuk met... van die mensen die 8 uur per dag of 20 uur per dag op kantoor zitten, die dan in één keer heroïs uit de kast komen en ja, wel, maar als ze Dat, wilde... ja, dat is toch prachtig. Kom op, zeg. Nee, maar nee, ik vind dat niet zo prachtig hij heeft dat niks met sport te maken. Nee, nee dat dus is gewoon carnaval. Ja, dat is gewoon carnaval. carnaval. Is dat. Nou, Kijk, je, gaat, je doet de Tour de France doe je toch ook niet met, uh, met 20.000 mensen? Omdat het zo lach is dat we met z'n allen gaan fietsen door Frankrijk... Dat, de hele zomer lang. Dat kan je juist ook het mooie eraan vinden. Het is voor, toch voor iedereen. Iedereen kan in principe meedoen. Moet je even inschrijven en zo. Maar, nou, maar goed, dit. jongens, hij gaat die door. Volgende week ook niet, want er was nog een kans na donderdag. Maar nee, het gaat gewoon dooien. Dat is dan laatste nieuws. Pas tegen voetbal gaat er missen. Altijd. Nou, ook niet waar, maar wel bijna altijd. Twente Heracles 0-1, 67 minuten. Twente heeft het heft in handen genomen, is de baas geworden op het veld. Heeft kansen gekregen via Luc de Jong. Weer met het hoofd, weer pasveer, rechter zijn handen gekopt. En even later een schot van Willem Jansen. En dat was een schot dat bijna goed was, maar net niet goed genoeg. Want er zat een hand aan van de keeper van Heracles. Er gaat een wissel komen en een debutant komt in het veld. Dat is opmerkelijk. Gleimer Plet, hij was van Heracles, kwam deze winter naar Twente en moet nu... Het Enschedeze schip vlot trekken. Hij komt voor Brahma. BNN Today. Zet een punt achter de week. Ja, met een goed liedje. Met een mooi liedje van een prachtige uh, zangeres. Je hebt uh, overal ter wereld natuurlijk heb je, heb je singer-songwriter-conglomeraten. Dus overal in steden, bepaalde steden staan er bekend, omdat er, dat er heel veel singer-songwriters vandaan komen. Uh, zo heeft uh, uh, Los Angeles, California, heeft een heel duidelijk groepje van mensen. Uh, vooral veel goede, goede vrouwelijke singer-songwriters die daar vandaan komen. Maar ook in de Big Apple, oftewel in New York, zit zo'n zo collectief van mensen die heel veel met elkaar samenwerken en aan mekaars platen meewerken. Zodra je Greg Holden, uh, je mm. inmiddels wel uh, be ja. bekend. Mooi. En uh, Greg Holden doet uh, tevens ook mee op een plaat van Katie Castello. En Katie Castello komt uit New York. Die heeft een uh, wat mij betreft geweldige plaat uh, afgeleverd. Die is hier niet te krijgen. Maar ik heb hem lekker wel. Vandaar dat ik er iets van ga laten horen. Het, is het, is, het, is, het zijn goede liedjes en ze heeft een fantastische stem. De plaat, het album heet Lamplight. En daarvan hoor je cassette tape. Ik ben er wel weg van, moet ik zeggen. Ik hoop, ik hoop jij ook. Uh, onthoud die naam. Katie Costello. Radio 1. Het nos journaal. Goedenavond allemaal. KPN heeft de e-mailaccounts van 2 miljoen klanten tijdelijk geblokkeerd. Aanleiding is dat er eerder vandaag gebruikersnamen en wachtwoorden van zeker 500 klanten zijn gepubliceerd op internet. KPN kan de veiligheid van de accounts van de andere klanten niet garanderen. Wanneer de mailboxen weer beschikbaar zijn, is niet duidelijk. Zes leden van het Griekse kabinet zijn opgestapt omdat ze de nieuwe bezuinigingen niet voor hun rekening willen nemen. Het zijn vier bewindslieden van de conservatieve Laos-partij en twee van de Socialistische Partij. Premier Papadimos waarschuwt dat Griekenland geen andere keus heeft dan de voorwaarden van Brussel te accepteren. De aangepaste dienstregeling van de NS duurt nog zeker een week. Dat hebben bronnen binnen de NOS gemeld aan de NOS.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 In plaats daarvan moeten Nederlanders een boodschap achterlaten dat Europa een plek van vrijheid is, aldus de commissie. PVV-leider Wilders zegt in een reactie dat Brussel de pot op kan, meldt het ANP. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Iedere vrijdag een mooie break. Zet een punt achter de week. Bas Tegeler, Erik Dijkstra, die stond u al te juichen. De gelijkmaker namelijk in Enschede bij Twente Hercules valt 18 minuten voor tijd. Komt op naam van Luc de Jong. En Luc de Jong rond een prachtige paas af. Die komt van de voeten van Chatli na een prima aanval. Het zat er eigenlijk om een beetje aan te komen ook. Want Twente werd sterker en sterker. Gevaarlijker en gevaarlijker. De bal vanaf de linkerkant van John naar Chatli Goed aangenomen op de rand van het strafselgebied. En één keer meegestoken achter een verdediger langs. Dan komt de jongen een beetje aan de zijkant uit. Maar schiet toch in de draai ineens. De bal in de verre hoek langs pasveer. En zo heeft Twente in ieder geval de gelijkmaker op het bord gekregen. Hij krijgt Plet over een geel. De invaller dus voor Brahma gekomen bij Twente omdat hij een van zijn oude ploeggenoten, dat is Breukers, even tegen het gezicht tikt en het voorbij lopen. Twente wil de beuker ingooien, heeft dat ook wel gedaan. Maar ja, 1-1, dat is voorlopig wat het heeft. Nu is het publiek boos omdat Breukers, nadat hij dus dat tikje van Plet kreeg, wel weer is gaan staan. En zei: het gaat weer, maar zich bedenkt. En zegt, oh nee, het gaat toch niet, want het komt nog wat beter uit kwartiertje nog, zo'n wedstrijd dus, kortom een uh, prachtige sfeer en spannend. je nou? had ik dat al gezegd? E en ja. Ja. Ja. koud. Is. Eh, Erik Dijkstra zat hier een beetje afkeurend te kijken net. Wat was er nou, eerst zat je te juichen en net zat je met je hoofd te schudden. Uh, Twente speelde een pet kregen, onterecht de gele Nou, ah. ja, Het was een soort okkernoot zoals wij dat vroeger noemen, een klein oh, tikje ja, ja, bovenop ja, ja. zo. Kijk, moet je worden, als hij een klap geeft, dan moet je direct rood geven, dan ja, moet je met geel aankomen. Ja. Ik bedoel, uh, volgens mij was het Kijk, 1-2, hier komt hier, 1-2. Dat is het? Ja. Oh ja. Tikkie. Hij <laughs> kon niet Dat helemaal goed man. gezien hoor. als Erik hier in de studio en RTL-nieuwsverslaggever Pim Cd. En natuurlijk Erik Korton. Je kan ons volgen via de webcam Radio 1.nl. En dan klik je op de webcam. Zometeen onder andere nog weekendtips van 3FM-dj Domin Verschuren. Maar eerst, Joris Kreugel die deelt deze week ook weer zijn geluksdoeltje uit. Vorige week stond de wereld echt een klein beetje stil. De Elfstedentocht. Het leven is hier ook weer in Friesland genormaliseerd. Even geen elf stedentocht geluiden. En van de week was ik hier ook en toen heb ik gesproken... met de tweede rajonshoofd, Auke Hielkema. Echt een hartstikke aardige kerel. En hij is verschrikkelijk druk geweest. Dag en nacht in de weer geweest om te proberen dat het ijs hier in orde zou komen. Want dit was natuurlijk een van de plekken waar het nog niet goed was. Misschien dat hij er nog aankomt. Maar ik dacht wel, er is maar één iemand deze week vind ik... die het geluksdubbeltje verdient. En dat is Auken. En Auken. Hoe is het nu met je? Nou ja, goed, de eerste teleurstelling zijn we een beetje te boven. Hè? Ik was meer teleurgesteld uh, voor <coughs> al onze vrijwilligers. Want kijk, wij snappen niet. Ja, je je toch heel, maar je bent zelf ook heel druk geweest. Ja, maar wij snappen waarom het niet door kon gaan. Het was gewoon te gevaarlijk. We moeten geen, uh, we moeten geen ongelukken hebben. We moeten niet uh, mensen hebben die verdrinken. Dat vergeven je jezelf nooit. Dan is dit toch een goede keuze geweest. Maar hoe heb je die dagen beleefd? Want ik heb je van de week gevolgd. Jij doet dan de persvoorlichting echt. De hele dag ging je telefoon, alles en iedereen, die wilde jou hebben. Want dit was het cruciale punt, hè? de lust waar we nu voor staan. Want daar was het ijs gewoon niet dik genoeg. Ja, er was ontzettend veel pers. Wij hadden ook niet verwacht dat we zo'n media-hype hier zouden krijgen. Gewoon in balk. Het was in feite slecht nieuws, is hot nieuws. En uh, dat is natuurlijk ergens wel jammer. Je hebt zelfs in de Washington Post en de New York Times heb je gestaan. Hè? Ja, onverstaan. ongelooflijk. Oog, ja. Auke... Onvoorstelbaar, ja, dat ben ik met je eens. Daar snap je helemaal niks van. Maar de hele wereld staat natuurlijk wel te wachten op die elf wat ga je nu eigenlijk? Er wordt wat gezegd. Het ja. staat niet. Hè? Nee, dat is ook maar goed ook. Dat was ook een, uh, een beetje een domme opmerking. Dus, uh, dat, we, uh, dat we het wel door had moeten gaan, maar dat ze dan bal wel over hadden kunnen slagen. Maar dat, dat, dat is helemaal niet eens ter sprake geweest. Op balk of wat dan ook. Maar de algemene waren ze van mening dat het niet door kon gaan. Want stel je voor dat het door was gegaan. Hè? dan waren ze misschien niet eens op balk gekomen. Nee. nee, dat was ook een hele teleurstelling geweest. voor alle mensen die hier aan het werk zijn geweest. En je hebt het ook nog best wel zwaar gehad. want je bent ook nog een keer door het ijs gezakt. Hè? Ja, dat was uh, vorige week zaterdag. Hè? Dat is bijna een week geleden. Maar ja, goed, als je er uh, dan een tijdje in ligt uh, dobberen, dan. Uh... Nou ja, dan wordt het dan wel koud. Val je nu in een zwart gat? Nee, dat valt voor mij. Maar kijk, dat zie je wel. We hebben al een paar keer weer geveegd en het ijs ziet er weer mooi uit. Jullie zijn zo ontzettend druk bezig geweest. En ik vond je heel bijzonder de manier waarop je bezig was. En uh, ik geef, dan moet ik even mijn tas zoeken. Waar heb ik ze nou gelaten? Dat moet ze ergens hebben. Zou je net zien dat ik ze toen heb gedaan? Ik moet wel heel diep graven, maar ik heb hem gevonden. Ik heb hier een uh, geluksdubbeltje voor jou. Dit is een rosette. Kijk met een uh, zilveren dubbeltje van Willemina. Ik weet niet uit welk jaar. Maar uh, die is voor jou. Omdat ik vind eigenlijk van jullie, ja, jullie hebben zo ontzettend je best gedaan. Zo ontzettend hard gewerkt. En aan de ene kant ook wel een enorme teleurstelling dat het niet door is gegaan. Zo'n geluksdubbeltje maakt natuurlijk weer een heleboel goed. Hè? Aan de andere kant, er is natuurlijk altijd nog een kans dat het doorgaat. Als we het een beetje geluk hebben, dan gaat het volgende week weer verliezen. Dus misschien zien we elkaar weer over tien dagen. Dan wens ik je heel veel succes. En, uh, ik hoop eigenlijk weer dat ik volgende week terug kan komen de balk... om jou weer te spreken dat die alsnog doorgaat in 2012. Nou, je bent van harte welkom. Luc, de andere hoogtepunten van deze week die bespreken we nog even kort. Ja, daar ben ik. We beginnen met Ajax. Nog steeds is er geen antwoord op de vraag. Hoe ver hebben we het zo uh, kunnen lopen? Hoe ver hebben we het zo kunnen lopen? De vraag die het antwoord eigenlijk al in zich heeft. Hè. Deze week was er opnieuw nieuws. Van Gaal mag niet naar Ajax komen. De raad van commissarissen stapt op en naar hen smeren ook directeuren Danny Blind en Martes Turkbomen. De meeste mensen zijn daar wel blij mee. We zijn heel erg blij. Heel opgelucht. Want uh, het was met half halfjaartje wel uh, wat dat betreft. Is dit goed voor Ajax? Ja, dat denk ik zeker. Ik denk dat er, er moet rust komen en er moet eenduidige leiding komen. En dit was er duidelijk niet. Er is al heel veel schade aangericht. En uh, ja, beter ten halve keer dan ten hele gedwaald. Juist. Voor Denny Blind is het zuur. Hè. Die gokte op Van Gaal. Hij kwam niet. En dus stapte hij op. Pijnlijk voor de RAS Ajaxiet. Ja, bedoel, uh, wat je ook van uh, Danny vindt. Het is en blijft een uh, grote voetballer van onze club. Hij heeft veel betekend voor onze voetbalclub. Hij had zich in mijn ogen uh, legendarisch kunnen maken. En ook Godskierig. om van zijn hem af te komen... ...om toen hij geïnformeerd werd over de achterbakse plannen. Ja, die, die bijnaam was... Uh... Ja, ik weet het niet. Ik uh, ben kort van mijn dus. Zometeen komt uh, die prijsvraag wat de bijnaam was. Eerst even naar, uh, naar Bas. Want Herakles komt in Enschede op een 2-1-voorsprong. Dat uh, gebeurt na een actie waarbij iedereen in het stadion denkt aan buitenspel... ...nadat de paas komt in de richting van Arme Teros. De herhaling wijst uit dat het dat niet is... Dan probeert Twente via Douglas nog te verdedigen. Maar valt de bal eigenlijk heel ongelukkig voor de voeten. Tenminste voor Twente dan heel ongelukkig voor de voeten van Douglas. En die denkt van dichtbij in een relatief uh, leeg strafschopgebied met een bijna verlaten doel. Dan is binnen tikken niet meer zo moeilijk. Hij was heel slim meegelopen Douglas. En tien minuten voor tijd staat Heracles verrassend in Enschede op een voorsprong weer. 1-2. De bijnaam okay. van Denny Blind. Blind, jongens. Scholletje. Scholletje? Heel Scholletje. goed. Ja. Echt waar? Scholletje. Want? Ja, ik geloof dat het ermee te maken heeft dat hij altijd maar weer terugkeert. Of nou, zo, hij glipte altijd langs ja. alle moeilijke problemen heen. Nee, ah. maar de, de, de, de, de, de, ja, hij glipte altijd ook maar weer naar binnen. Want ja, ja, ja. Danny Blind, is, was een fantastische voetballer... maar is daarna in werkelijk iedere functie mislukt. Hij was trainer, technisch directeur, jeugdtrainer, manager, jeugdtrainer. Overal mislukt en toch als een soort van de Lazarus van Ajax... dat zou ook een mooie zijn, komt ja. steeds maar weer terug. Je denkt van, ja wat, wat doet die man hier eigenlijk nog? Ja... Maar nu, dus helaas. Maar hij zal wel ergens terugkomen. Ja, ik, net, ik Op twee jaar sta, is hij weer terug hoor. Ja. Maak je geen zorgen. Maar uh, de, de Erik, jij zegt net thuis. Ik, ik, ik, ik heb het gehad. Oh ja, nou anders. ja, we hadden toevallig twee weken was het twee weken geleden over. Als een, ik vind als een club niet, niet de tien mensen die bij een... ook uh, ok al wat je dan ook van die ad interim uh, directeur vindt, hoor. Maar als je, dat, als je het niet van Sturkenboom vindt... dat je niet die tien mensen in toon weet te houden... of een stadionverbod weet te geven... of oh, die voor, toen bij hem, uh, voor de rest van het leven het land uitleed, en... schop, of weet ik veel. Dan, dan, dan, ik, en, en de manier waarop dit nou ook weer gegaan is... Sowieso het laatste jaar en voetballend. Ik ben er wel een beetje klaar mee. Maar misschien is het dan nu wel een beetje... oké, okay, Het is nog hef, heel lang Wie niet klaar. Voordat je dit weer op de rit hebt... Jongen, dat, duurt, ja. dat duurt vier, vijf jaar minimaal. De nieuwe directeur, de raad van commissarissen. Het gaat me door. En ik ben ook een voetballiefhebber. Ik ben er ook helemaal klaar mee, hoor. Ik kan het niet meer horen, nee. gewoon, het Ajax-nieuws. En ook van de week, dan krijg je ook allemaal van die... Van die, van die ik sprak Brian Roy toevallig nog en in Molen heel kort... naar nou allebei prima lui, maar die, ja. die praat ook alleen maar in... hopelijk komt er nu eindelijk rust en dan kunnen we eindelijk aan het werk. Weet je, allemaal van die clichés de hele tijd. En een, hof, en een halve advocatentaal. Iedereen zegt van alles, maar durft eigenlijk geen uitspraak ja, te Ja, daar komt er eigenlijk ja. op neer. En Johan Kruijff die het dan ook een beetje zo, zo, au, zo, au, zo au, zwaffelig au, doet. Au. Oh, zwaffelig. Hoe verstaan je? God, komt oh. nog Twente wordt nog met 3-1 achter tegen Heraklis. <laughs> zo is het, want Everton <laughs> maakt zijn tweede van de avond. De verdediging van Twente zo even bij de 1-2 via Douglas liet zich al niet van zijn sterkste kant zien. En nu al helemaal niet, als de doelman Michailov en verdediger Cornelis elkaar eigenlijk aankijken. Niemand serieus ingrijpt op het moment dat Everton nog bij de bal probeert te komen. En als de keeper wel naar de bal toe komt, maar er een beetje langs heen duikt... Of overheen gaat, dan zegt Everton, doe ik één stapje over de keeper. De bal ligt daar nog, twee meter voor het doel. Ik tik hem binnen. 1-3 na 84 minuten. Twente tegen Herakles En daarmee lijkt mij de wedstrijd eerlijk gezegd wel beslist. Nou, volgens mij is de sfeer aan tafel ook <laughs> een nou, oh, oh. nee, ik ben er wel blij mee eigenlijk met die... Uh... Ja, jij wel, Luc? Ja, joh, oh. tuurlijk. Leuk voor ze. Lekker lopen naar huis, noem in de bed. Hartstikke Leuk, Luc, vrolijke punten. De PVV. Nou, de PVV, leuk. die uh, openen deze week een meldpunt Midden- en Oost-Europeanen. Want stel een Midden- of Oost-Europeaan doet wat niet mag, dan uh, kan je dat melden. We uh, hoorden wel allerlei verhalen over uh, dat het plaatsvindt. Maar we kennen de omvang niet en we willen juist die omvang in kaart brengen. Ja, wat, voor, uh, wat voor klachten verwacht u te gaan horen? Nou, allerlei klachten. Klachten van mensen die zeggen van... luister, uh, ze slapen bij mij in het portiek tot uh, ze zijn s'nachts in de tuin nog bezig met barbecue en uh, de flessen rammelen. Ja, rammelen in de flessen, leiden muziek, piepen de bandjes, er is zoveel te klagen. Het parkeerprobleem uh, wat ze soms voordoet, hè? mensen uh, uit Oostblok landen, daar weten we van, die rijden in hun eigen auto. Uh, of ze betalen, weten we niet. Wat we in ieder geval wel weten, dat ze ze vaak ook verkeerd parkeren. Ja, dan rijden ze een keertje in hun eigen auto, is nog niet goed. He, uh, er is trouwens ook het laatste nieuws. De Europese Commissie neemt afstand van het PVV-meldpunt. En uh, Wilders zegt daarop dat Brussel de pot op kan. Ja. Het ja. is dus wel leuk dat er heel veel andere meldpunten uit de grond uh, zijn geschoten. Ja, die van hè, Mr. Polska pak... vond ik wel leuk. Ja. Die de, van... Het, het meldpunt, uh, uh, was dat, meldpunt... Gezelligheid. Ja, uh, gezelligheid. Uh, ja. Ja. vrijwillige gezelligheid als iets. Ja, ja. of het meldpunt Umberto Tan is met... er een meldpunt Umberto Tan ja. dat heb ik dan weer gemist met als, als motto natuurlijk willen we Umberto Tan niet over één kamp scheren maar het is wel een ontzettende lul dat... oh, nou goed. Ja. Umberto ik... over één kamp scheren ook is maar het is natuurlijk wel raar dan heb je zo'n meldpunt en er wordt dan gemeld van nou die Polen zijn ontzettend vervelend en dan ja. Dan, dan weet je nee, dat. Maar ja, dat, dat even, want er dat, dat is natuurlijk er lacherig over doen. Maar en, uh, um, dat, het is weer iets wat in kaart gebracht wordt. Ik, ik weet niet of je nog kan herinneren dat anderhalf jaar geleden er een voorstel, een voorstel kwam. om ook derde generatie allochtonen een stempel of in ieder geval, te gaan registreren. Alles moet in kaart gebracht en geregistreerd gaan worden. Ik vind eng. het een beetje eng. Hm. Ik vind het doodeng, maar dan ja, echt, echt doodeng. En of het nou om Polen gaat, of om Grieken, of om kinderen. Op die, door die, door dat, dat derde generatie allochtonenverhaal... zouden mijn kinderen, ik heb een half Surinaamse vrouw, mijn kinderen opeens allochtoon worden. En daar is maar één reden waarom dat gebeurt. Is dat je het kunt registreren, oftewel je kunt mensen indelen. En je kunt er dus actie op ondernemen. Dat is waarom het bedoeld is. En ik vind het dus niet een beetje eng. Ik vind het levensgevaarlijk, echt. En nogmaals, dat Polen in je tuin staan te zeiken. Daar wordt niemand blij van. Maar een meldpunt waarin je ze dan kunt registreren, het is echt, het is ongelooflijk. Ja. Ik vind het ook wel gelukkig hoor. Maar ik heb wel het idee dat die, die pvv debiliteit en die achterlijke plannen, dat het op een of andere manier toch een beetje, een beetje over de hill is ofzo. Dat mensen er een beetje klaar mee zijn, ja. zo langzaam maar hand. Je ziet dat in die peiling ook nu. Ik, ik heb, dat is mijn gevoel hoor daarover. Dat het nu een beetje, een beetje over de hill is ofzo. Nou, ja, je zag het natuurlijk bij die discussie rond die hoofddoek van de koningin. En ja. daar, daar had de PVV een heel sterk punt van gemaakt. En je merkte dat ze daar eigenlijk ja. uh, niet zo heel veel punten uh, ja. mee scoorden. Sneder zichzelf een klein beetje Maar ik moet trouwens heen. wel zeggen, als je kijkt naar die Polen... want ik heb ooit een keer een reportage gemaakt in Noordwijk... waar een, een Pool in een auto in, uh, in een huis was geramd. En ik hoorde daar wel in de buurt dat er ontzettend veel uh, Poolse mensen zijn... die daar dronken achter het stuur gaan zitten... die daar grote overlast veroorzaken in de buurt. Dus ja, dat het een probleem is, weet je, dat is wel duidelijk. Alleen meld dat aan de politie, onderneem actie... Doch. Tegenover de Polen, zoals je dat ook doet, tegenover andere mensen die overtredingen plegen. Ja, zo meldpunt ik er zijn niet. al duizenden klachten binnengekomen. Ja, schijnt het. Maar ja. nou, er zijn ook een paar andere oorzaken. ook een paar oorzaak. Kijk, we houden van een drankje. Dat, dat, dat mag geloof ik algemeen bekend zijn. Maar ik bedoel, mensen eh, met te veel mensen in één huis, dat is niet de schuld van die Polen, kan ik je vertellen. Goed? Nee, die krijgen gewoon te weinig betaald. Nou. Inderdaad. Luc, nog een puntje. Ja. Contador is een wielrenner. Hij is geschorst voor twee jaar. Hij moet ook nog eens een keer de toertitel inleveren. Een hoop gedoe allemaal. En het komt allemaal dus... 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Zoveel picogram klembuterol zat er in het bloed van Alberto Contador. En dat is een paardenmiddel. Je gaat er onder andere harder door fietsen. De cast has found that Alberto Contador was guilty of a doping offense. And the sanction is that Alberto Contador shall be suspended for two years... ...with retroactive effect. Ja, Contador heeft altijd ontkend dat middel zelf te hebben genomen. Volgens hem zat het in besmet vlees. Ja, ja. Erik, jij, dit, dit is iets waar jij je druk over maakt. Ja, ik vind dat schandalig. Ik vind me. het echt verschrikkelijk wat ja, hier kan, gebeurt. Maar dat hij zijn titel kwijt lijkt? Of? Nee, in de eerste plaats dat het gaat om een picogram. Dat is dus echt nul, Dat is echt als iemand in je gezicht hoest... Hè, ...die net ja. uh, hoestdrank op heeft... Dan, ...dan word je dus al gepakt in dit geval... En ik vind echt dat die sport wordt op deze manier helemaal kapot gemaakt. En als je nu met terugwerkende kracht gaat zeggen, hij is een toertitel kwijt, ja, dan kunnen we wel even. Ik las toevallig vanochtend en toen ik wakker werd las ik een verhaal over dat Argentinië. Dat was al langer bekend. Gefraudeerd heeft tijdens het WK 1978. He, toen met schepen graan en nog iets met, met die groenta's. Met, met wat gevangenen die werden uitgewisseld. Zijn wij dan nu wereldkampioen. Ja. Postuum nog. Weet je, Zo, als je op die manier kunt gaan tellen. Dan kun je in alle sporten kun je alles wel opnieuw gaan doen. Nou, dus aan, aan, nu... aan de andere kant kan je zeggen, dat, dat weet je als je wielrenner bent. Eh, en dan moet die, je dan niet... Die geschiedenis uh, ja. wordt nu, je hebt nu in een keer een middel gevonden om geschiedenis te herschrijven. Dat, dat klopt gewoon niet. En nogmaals, het is heel simpel. Klembuterol bestaat al... 50 jaar als ja. doping. Het is de meest simpele vorm van doping. Want dat is inderdaad maar, dus een maar je gelooft maar, ja, het dus precies, ook niet. Ik, ik geloof, ik geloof je dat je niet dat hij, hij, dat, hij dat hij dit als dopingmiddel tot zich genomen ja, heeft. Hij, hij kijkt wel drie keer uit. Dus, dus het, het, het zit inderdaad die, in die biefstuk, denk jij? Waar het vandaan komt, weet ik niet. Maar en de beste man is, moet vijf keer per dag piezen in een Het portier. is een heel gek, ouderwets middel. Dat vroeger werd gebruikt door DDR-types. En dan heb je het echt over jaren 60-70. Maar wordt hij dus bewust genaaid, Komt dat door? Dat weet ik niet. Kijk, als ze ons nu. Ja, nou goed, dat is misschien een heel slecht voorbeeld. Maar als ze jou gaan testen, misschien dat ze dan ook producten vinden waarvan waar je denkt... Uh, uh, ik bedoel, die lui die worden echt helemaal binnenstebuiten gekeerd. Het is geen lichaams eigen stof, klembutrol. Nee, daar kunnen we duidelijk niet. over zijn. Maar maar weet is, je, ja. kijk, ik ben namelijk heel liberaal ten opzichte van doping. Hè. In wielrennen wordt sinds jaren dag doping gebruikt. Dat mag, daar is helemaal niks mis mee ook. Want de beste wint toch. Totdat in de jaren 90 die gasten EPO gingen gebruiken. toen gingen in een keer mensen die helemaal niet konden fietsen. Bijvoorbeeld Jan Ries. Die worden in een keer Tour de France. Kijk, dat klopt niet. En toen, toen raakte het heel hele, hele ja, balans. Raakte toen, he, toen begon het ook op geld te hangen. Dus wie de, wie de nieuwste bloeddoping kon betalen, die ja. fietste het hard. Maar jij ben jij voor. Ja. geef dan maar alles vrij. Nee, niet alles vrij. Maar het was altijd een beetje grijs. Een beetje mistig. En dat vond ik eigenlijk wel oké. Okay. Er werd gecontroleerd. En ook grote kampioenen. die werden per, per carrière ongeveer vier, vijf keer een keer gepakt. Ik zie pimme met je moeder Ja, dat is toch een beetje raar. Hè? Want als je dan een grijs gebied open... Laten. Ik bedoel, waar leg je die grens? Zeg je van ja. nou, je mag wel uh, zoveel gebruiken. Eén spuit in je arm maar, is pimp. prima, daar hebben we het niet over. Maar drie spuiten in je arm, ja, daar ben je toe. Ja, maar dat het grijs, grijs, ge grijs gebied grijs ge heb je nu nog steeds. Ja. Wat hij is nu gepakt met die picogrammen, weet je wel, waar, waar gaat het nog over? En wat dacht, je van, wat dacht je ervan dat er in het voetbal eigenlijk nog nooit een dopinggeval is voorgekomen? Heel nou vreemd ja, en ik bizar. Ik, my body is my temple, Edgar Davids, geloof ja, ik. Ja, Frank de Boer, Dat speelde de toen Davids. even. Ja. ja, weet je, dat, daar, daar, daar hoor je via de Grapevine ook allerlei verhalen over. Alleen, men kijkt onder een enorm vergroot vergrootglas naar die wilgerij. Ja, Het is een minder, minder zware sport natuurlijk, hè? voetbal. Wel een beetje verveld staan. Nee, t, nee het is minder zwaar dan, dan, dan een Tour de France fiets. Ja, ja, nou en ja, of. Ja. Maar het is toch Als graag... een Elfstedentocht schaatsen. Laten oh, nou, we, we, we, laat dat we daar ik over dat het daar eens over hebben. Dat het in het schaatsen toch ook behoorlijk voorkomt. Ja, daar en, hebben we uh, het nog nooit over gehad, over die toch. Laten we het daar eens over Spruitjes, hè? Puur <laughs> <laughs> Laatste punt, ja, daar hoef ik eigenlijk niet zo over te zeggen. Uh, Erik het Ton een nieuwe website. Nee, hey, ja. nou zeg. Dan gaan we het daarover hebben, ja? Ja, nou, ja een raast. zo. veel heet hij. Ja, kortomve.com is het inderdaad. Ja, ik heb uh, heel lang, uh, vier jaar lang op 3FM iedere avond uh, plaatjes gedraaid. En met heel veel liefde en, en daar uh, jonge bandjes een podium gegeven om ook op de radio gehoord te worden. Dus voor een wat groter publiek. Dat doe ik niet meer s'avonds. En toen dacht ik, ja, hoe kan ik dat nou? Hoe kan ik nou toch wel een soort van shelter bieden aan die bandjes die ik zo graag wil laten zien eh, eh, eh, en wil laten horen. En eh, toen dacht ik, dat ga ik gewoon zelf doen als een soort mini-omroepje om, via het web. En dat heb, ik nu maar, dat heb ik nu maar opgericht. En sinds gisteravond staat er op Kortonville, dat is V-I-L-L-E, kortonville.com staat een, een site waarin ik alles uitleg wat er gaat gebeuren vanaf 19 april gaan we officieel de lucht in. Het is en een, soort, een soort verzamelbak voor onbekende doorbrekende Ja, doorbreken on onbekend doorbreken. Je kunt je demo's er kwijt. Je kun, ik ga platen bespreken. Uh, uh, je kunt er, er zelf op reageren. Maar het gaat niet alleen om muziek. Muziek is wel de hoofdmoot. Het gaat ook om dingen die ik belangrijk in het leven vind... en waar er waar op heel veel plekken te weinig aandacht voor is, vind ik. En dat is bijvoorbeeld uh, uh, beeldende kunst. Maar het gaat ook om schrijverij. Dus jonge schrijvers krijgen bij mij een etalage... waar ze korte verhalen kunnen laten, uh, kunnen laten lezen. En uh, daar gaan we voor ze op zoek naar een uitgeverij... of naar een galerie, of weet ik veel... Dus ik heb, uh, ik heb het als ondertitel Shelter for the Talented meegegeven. Onder het motto, iedereen die, die wat kan, en dan moet je wel echt wat kunnen... dan uh, die, uh, die is daar welkom. Ja. En als ik het te gek vind, dan gaan we eraan hangen. Kijken, wat, kijken hoe ver we komen. 19, 19 april, officieel lichting. Was Tichler? Trente Herakles 2-3. Omdat de Jong een uh, bal binnenkopt die met een boogje vanaf Douglas... is de verdediger die meegekomen is, bij de tweede paal komt... en de Jong komt hem binnen... Chatley heeft al een enorme kans gemist zo even. En in de extra tijd zijn we inmiddels aangekomen met deze wedstrijd. Er is nog een, nou even de klok kijken, een vijftigtal seconden over van de extra tijd. En zo lang heeft Twente dus nog om te kijken of ze nog 3-3 op het bord kunnen toveren. in deze wedstrijd tegen Heracles dat meteen na de aftrap probeert overtoon te lanceren in de hoop dat daar met een vierde goal het Almelo de Boel ook beslist zou zijn. Maar dat lukt niet. En zo mag Twente dus nog even hopen. Komt er nog een wondertje. Als je het zo zou mogen noemen. Met John aan de bal. Twente stormt nu natuurlijk massaal naar voren. Er komt een bal die op het hoofd komt van Plet Die mist hem. Oh ja. Daar zal Wisserof moeten schieten. Dat schot wordt geblokt. De bal komt in de handen van de keeper. En dat is Pasveer. En dan zou normaal gesproken voor Heracles de buit binnen moeten zijn. De klok zegt nog 15 seconden. Scheidsrechter Reinald Wiedermeijer zegt wat mij betreft kunnen we nog wel even. Pasveer trapt de bal zo ver mogelijk weg. In de richting van Spits Armenteros. Die wordt dan... Niet eens van de bal gezet door Douglas ook, omdat Armateros heel slim loopt en de bal in de ploeg kan houden. En dan zou het voor Herikles uitspelen moeten zijn. Rustig rondtikken. Overtoom. Verspeelt dan de bal eigenlijk. Probeert een van de invallers te bereiken. Duarte kan de bal weer oppikken. Neemt dan te veel risico in de paas en dan kan Twente toch nog een keer uitbreken. Zit de speeltijd er eigenlijk op? Maar de wedstrijd loopt nog. Twente nog één keer naar voren met een hoge bal. Die wordt weggekot, maar per keer in de post terugkomt voor de voeten valt van Tjadki. Die kunnen tegenstander voorbij lopen, maar u hoort al op de achtergrond dat dat niet lukt. En dan is het voorbij. En wint Heracles, verrassend, in Enschede met 3-2. Erik, het is weekend. We hebben wat tips voor jou, speciaal voor jou. Misschien komt het nog goed. Een goede tip voor een leuke serie krijg je van GE Kooyman. Mijn weekendtip voor dit weekend is de serie Battlestar Galactica. Niet de serie uit 1978, maar de serie van begin 2000. Vijf seizoenen lang, maar het is geen science fiction. Het draait namelijk om de mensheid zelf. De mensheid heeft namelijk zelf een vijand gecreëerd die er precies uitziet zoals zij. En het gaat alleen maar over religie, politiek, seks, drugs, rock en roll, alles zit erin. En natuurlijk links en rechts wat vliegtuigscheepjes. Er zijn vijf seizoenen van gemaakt. Het uh, staat bekend als een van de beste series. Van kopen, seizoen 1 op tvD dit weekend en geloof me voor het weet heb je alle vijf seizoenen helemaal gekeken. Ja, nou niet voor Erik, misschien iets anders. Onze politieke man Siebert dan, die heeft ook nog wat voor je. Als je niet de eisen gaat onderbinden, maar lekker naar de politiek wil kijken, dan moet je komende zondag Politiek 24 aanzetten. Of lekker naar Utrecht gaan, want daar is het GroenLinks-congres. En de achterban die wil weer grip krijgen op de fractie. Die vinden ze wel wat losgeslagen nu met dat Koenders-gedoe. En eh, er moet een uitbreiding van de missie komen. Vandaag nam Rutte al voorschot. Toven Diebi van GroenLinks noemde dat onbeschoft. En zondag gaan de leden uitmaken of ze dat ook onbeschoft vinden. En dat kan een heel spannend weekendje gaan worden. En als laatste BNF, BNN en 3FM-dj Domien Verscheuren. Wat je dit echt even zou moeten checken... is het eerste deel van de driedelige documentaire van Code and the Bee sloegen weer toe. Dat is een documentaire van Koen Verbraak. Die heeft de mannen een tijd lang gevolgd, die heeft ze geïnterviewd... en die heeft um, ze gesproken over wat ze allemaal hebben betekend voor... Het Nederlandse comedy-circuit, wat Coef nu anno 2012 doet, dat allemaal ooit begonnen bij Coat De Bee. Voor de generatie die dat gemist heeft, is die documentaire waanzinnig om te zien waar alle inspiratie anno nu vandaan kwam. Aanstaande zondag is deel 2 te zien op Nederland 2 en deel 1 is dus nu te checken op uitzendinggemist.nl. Is dus dat wat, Erik? Ja, ik ben fantastisch. Could <laughs> ja, in geweldig. Ik, ik, vond het, ik vond het zo mooi om te zien afgelopen zondag, hoe ontzettend niet gedateerd het is. Ja, He, je nou, zou... niet alles. Ik vond sommige dingen. Dan, uh, met het, ja, nou, maar ik vond, ik vond heel veel dingen vond ik. Uh, ook omdat het filmpjes zijn. Ja. Het is niet een keer een podium. Het zijn gewoon filmpjes, ja, korte instatjes. Jammer dat ze er niet meer zijn? Of is het wel klaar? Ja, nou, goed, wel? dat is maal. Maar ja. ik vond het wel echt uh, wel super om te zien. Dus dat ga je zondag weer kijken. Zeker. Verder nog iets leuks doen? Ik ga even naar mijn ouders doen. Morgen. Nou, in de Twente. Lekker schaatsen, <laughs> weet je wel. Pim? Ja, Erik Kortons, sorry. Ik maak nog één item over het schaatsen. Morgen. Ga je gang. Ja, ik ga kijken. Oh, heel goed. Heel goed. Waar ga je naartoe? Ik ga beginnen in Ankeveen. En dan ga ik geloof ik naar Hien lopen. Want er gaan uh, paarden met sleeën op het ijs. En dan uh, rijd ik nog via Amsterdam, waarop de Keizersgacht nog wordt ja. geschaatsen. Morgen, ja. En dan uh, heel snel monteren. En dan zit het uh, in de half acht. Zie ik je dan. morgen in Ankeveen. Daar ga ik lekker schaatsen. Heren, dank. Pim, dank. Erik, dank. Nog een yes. Erik, dank. Luc, dank. Heel goed weekend. Tot maandag. Iedere vrijdag. We een achter de week.